8 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. Wilt west bij overval Brinks-filiaal in Best. VVD en PVDA willen minder belangrijke rol voor CITO-toets... en Hamas vuurt raketten af tijdens bezoek Obama. In Best in Brabant is gisteravond laat een filiaal overvallen... van geldtransportbedrijf Brinks. Rond 11 uur werd een deur aan de zijkant van het gebouw opgeblazen... Medewerkers van Brinks raakten daarbij niet gewond. De daders gingen er vandoor. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. Even later was er in de omgeving van Best, tussen Eersel en Bergheik, een schietpartij. Bij een achtervolging werd een politieauto onder vuur genomen met een automatisch wapen, vertelt de politie. De politiemensen zijn daarbij gelukkig niet gewond geraakt. De auto is wel geraakt. En of dat met elkaar te maken heeft, de overval en die schietpartij, dat is iets wat we uiteraard aan het onderzoeken zijn. Nieuwe feiten pleiten Ernest Lauwers vrij in de Deventer-moordzaak... zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Knoops heeft een verzoek voor herziening ingediend bij de Hoge Raad. Volgens hem heeft het NFI ontlastend DNA-bewijs achtergehouden. Van twee zijden is eigenlijk door de forensische experts... een onjuiste voorstelling van zaak gegeven. De hoeveelheid DNA die is aangetroffen op die en de kwestie van de mogelijkheid dat Lauwers vanaf de snelweg wel degelijk gebeld kan hebben met Deventer. En dat zou betekenen dat hij tijdens de moord inderdaad op de snelweg aan het bellen was. De Deventer-moordzaak draait om de dood van de weduwe Wittenberg in 1999. Lauwers werd daar uiteindelijk voor veroordeeld. Tot twaalf jaar cel in 2009 kwam hij vrij. En hij heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. De Australische premier Gillard heeft haar excuses aangeboden... aan slachtoffers van gedwongen adoptie. Tussen 1950 en 1982 moesten naar schatting 150.000 alleenstaande moeders... hun kind na de bevalling afstaan. De Australische overheid vond dat de kinderen beter konden worden opgevoed... door mensen die getrouwd waren. Moeders die later op zoek gingen, werden tegengewerkt. Sorry, zegt premier Gillard nu. To you, the mothers who were betrayed by a system that gave you no choice manipulation, mistreatment malpractice, we De Australische overheid heeft nu besloten vrouwen te helpen met de zoektocht naar hun kinderen. Zonne-energie neemt in Nederland een grotere plaats in dan verwacht. Het afgelopen jaar werd er twee keer zoveel zonne-energie opgewekt als het jaar daarvoor. Blijkt uit onderzoek door KEMA, het Energieonderzoekscentrum Nederland en een aantal andere organisaties. En de deskundigen verwachten dat zonne-energie ook voor bedrijven steeds populairder wordt. Twee jaar geleden zijn we op het punt beland dat het voor particulieren zonder subsidie interessant was in Nederland. En nu is het moment dat het ook voor de MKB interessant is. De verwachting is dat de werkgelegenheid in de sector de komende jaren sterk toeneemt. Vanuit Gaza zijn vanochtend raketten afgeschoten op Israël. Volgens de politie sloegen er twee raketten in bij Sederot. Over schade of gewonden is nog niets bekend. Raketaanval vond plaats op het moment dat president Obama een driedaags bezoek brengt aan de regio. Dat is geen toeval, zegt correspondent Monique van Hoogstraten. Obama wordt hier gezien door de Palestijnen als een uh, vriend van Israël en een vijand van de Palestijnen. Mensen zijn enorm teleurgesteld in Obama. Er is dus heel veel tegenstand tegen zijn bezoek. Vandaag bezoekt Obama de Palestijnse gebieden. Hij spreekt met president Abbas op de westelijke Jordaan-oever. waar zijn Fatah-partij aan de macht is. VVD en PVDA willen een minder doorslaggevende rol voor de CITO-toets. Middelbare scholen zouden leerlingen niet meer mogen selecteren... op grond van hun CITO-scoren. Daarover zijn regeringspartijen PVDA en VVD het na lang overleg eens geworden... Het advies van de basisschool moet in de toekomst weer leidend worden, zegt PvdA-kamerlid Loes Ipma. We gaan ervoor zorgen dat pas in mei of juni de CITO-toets wordt afgenomen, waardoor scholen de kinderen wel moeten gaan inschrijven op basis van het schooladvies, van het deskundige advies van de leerkracht. De CITO-toets wordt de enige verplichte eindtoets voor het hele basisonderwijs.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 Na een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken 6 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Ook een aanrijding op de A7 van Horen naar Zaandam bij Knooppunt Zaandam. Daar staat 7 kilometer file achter. De rechter rijstrook is daar dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Osdorp en de Koentunnel 7 kilometer file. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag... bij knoop het Oude Rijn 5 kilometer en twee afgesloten rijstroken. Een opvallende file op de A32 vanuit Heerenveen naar Leeuwarden... voor de aansluiting met de N31, 5 kilometer. En na een ongeluk op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen... tussen Voerendaal en Geleen, 8 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij.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 Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Amerikaanse president is op bezoek in Israël. En hij is natuurlijk meer dan welkom bij de goede vrienden. De State of Israel will have no greater friend than States. Mr. President, welcome to Israel. Maar vandaag in Ramallah wordt de rode loper niet uitgerold. Monique van Hoogstraat, hoort u daar zo over. De CITO-toets in Nederland wordt wel verplicht, maar minder belangrijk. En straks niet meer doorslaggevend voor de verdere opleiding. Straks de reactie van het voortgezet onderwijs. En de Turkse premier Erdogan praat vandaag met zijn collega Rutte. En waar zouden zij het nou over gaan hebben. Over economie natuurlijk. natuurlijk. Uh, er is veel over te doen geweest, maar vandaag is hij dan toch in Nederland. De Turkse premier Erdogan. In de aanloop naar dit bezoek was veel te doen over de negenjarige Yunus... die bij zijn Turkse moeder is weggehaald door jeugdzorgen in Nederland... en door twee vrouwen wordt opgevoed. Het leverde een zeer verhit debat op. Politiek verslaggever Wilco Boom heeft het allemaal gevolgd. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Wordt dit bezoek een diplomatieke rel of zal dat wel meevallen? Wat denk je? Nou, vooropgesteld met Erdogan weet je het maar nooit. Hè. In diplomatieke verkeer staat hij bekend als de spreekwoordelijke olifant in een porseleinkast. Onlangs noemde hij het uh, Zionisme bijvoorbeeld nog een misdaad tegen de menselijkheid. Tot afgrijzen van Israël en Washington. En, um... Erdogan kan dus voor verrassingen zorgen, maar desondanks in Den Haag is het niet de verwachting dat dit bezoek een, een diplomatiek drama gaat worden. Ik sprak er gisteren over met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en hij rekent erop dat de kwestie Yunus geen roet in het eten zal gooien. De relatie tussen Nederland en Turkije is nu zo goed dat we elkaar ook op dit soort punten de waarheid kunnen zeggen... en van mening kunnen verschillen... zonder dat dat een beschadiging oplevert voor die relatie. Maar in Turkije is het een, een hele grote affaire geworden. Media berichten er uitvoerig over. Ook de Mensenrechtencommissie in het, Turk, het Turkse parlement... heeft zich over het beleid in Nederland uitgesproken. Dat klopt. Uh, en uh, ik ben altijd bereid om uit te leggen wat het beleid in Nederland is. Maar wij staan voor dat beleid. Wij vinden het een uh, goed beleid. En uh, bevriende landen die daar meer voor willen weten, die kunnen alle informatie krijgen uh, die ze willen. Maar ze gaan er niet over. Daar gaan we alleen maar zelf over. Vond u die bemoeienis ook uh, ongepast en aanmatigend? Dat zijn de woorden die uh, vicepremier Asscher heeft gebruikt. En die heeft hij ook namens mij gebruikt. Hij heeft gesproken namens het hele kabinet. Ja. Een rimpeling in de vijver van 400 jaar betrekkingen natuurlijk, uh, Wilco. Hè, want ja. Timmermans zegt dat er is een goede relatie Waar komt dat vooral tot uiting dan? Nou ja, onder andere door de duur van die betrekkingen. Die, je, je zei het al, 400 jaar. Dat is vorig jaar uh, grootscheeps gevierd met een trooje-expositie in Amsterdam. Een optreden van het concertgebouworkest in Istanbul. Koningin Beatrix en president Goel zijn over en weer op staatsbezoek geweest. Er waren grote handelsmissies. De wetenerseidse handel die is ook best groot, 5,5 miljard per jaar, neemt nog steeds toe. En bij bronnen in Den Haag voedt dat de verwachting dat Erdogan hier ja, ni, juist niet op bezoek komt om hoog op te spelen over Yunus. Daarbij speelt dan ook nog een rol, volgens die bronnen, dat hij zelf het initiatief voor dit bezoek genomen heeft... om die goede relatie met Nederland nog eens even te bestendigen na dat feestjaar 2012. Mm, ja, En toch kan ik me wel voorstellen, Wilco, dat het voor binnenlands gebruik interessant is om wel uitspraken te doen over jongens in Turkije... en over pleegzorg überhaupt van Turken, eh, Turkse kinderen in het buitenland. Zeker, dat is ook zo. Maar interessant is misschien ook nog wel dat Erdogan zich tot nu toe zelf... niet over die kwestie heeft uitgelaten. Anderen wel, ook zijn vicepremier. Maar de premier dus niet. En de diplomatieke bronnen die beschouwen dat niet als toeval. En ze wijzen er ook nog op dat tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap van uh, 2004 juist toen de toetredingsgesprekken tussen de Europese Unie en Turkije zijn begonnen... over een mogelijk lidmaatschap van Turkije. Nou, daar zou in Ankara veel waardering voor bestaan... voor de rol die Nederland daar toen in heeft uh, gespeeld. Ja, ook al is een Turks li lidmaatschap van de EU trouwens uh, sindsdien geen stap dichterbij gekomen. Uh, ja, en tenslotte wijst iedereen ook op de aanwezigheid van de Nederlandse patriots... bij de Turk-Syrische grens, ook een, een voorbeeld van de goede relatie. Dus, nou ja, nogmaals, al met al worden daar, uh, wordt er vandaag geen... Uh, Grote spanning verwacht. Goeie relaties dus. Nou, daar hebben Turkse ondernemers natuurlijk... Eh, Turkse ondernemers in Nederland heel veel aan, Mayno Remmers. Ze zijn blij met de relatie zoals die op het ogenblik is? Ja, het, de handelsbetrekkingen... en zeker de aandacht voor import en export... gaat de goede kant op in die zin dat... Ja, om spullen bijvoorbeeld naar Nederland te halen... Ja, vroeger ging het allemaal nog wel moeizaam met stempels aan de grens. Kon ook lang duren. En dat is niet handig als het bijvoorbeeld gaat om levensmiddelen. En levensmiddelen, nou daar weet uh, Ismail Unguc alles van. Hij heeft het bedrijf Serhat Impex En we staan eigenlijk een beetje in Turkije. Zo ruikt het ook kruidig. Ja. Turkije is uh, ook de echte uitgebreide keuken. Ja, ik zeg zie maar, het. Ja, Reist. Is, uh... Maar... Uh, cashewnoten, uh, nou ja, eigenlijk alles. En jullie leveren niet alleen aan de Nederlandse grote supermarkten... maar ook aan de Turkse buurtsupers die er heel veel zijn. Alle kleine toko's en uh, Turkse supermarktslagerijen. Het ruikt ook naar een toko hier. Ja, zeker. Dus, uh, Komt ja. dit allemaal uit Turkije? Uh, nee, uh, bijna 30 vanuit Turkije. resten in EU-landen. Uh, Duitsland? Duitsland, Denemarken bijvoorbeeld, eh, ja. uh, België en uh, ja, Nederland. Want dit, is cif ciflik. Ciflik ja, dit is. chiflik? chiflik yoghurt. Ja, dat is toch fantastisch. Moei op, letten. Dan pak ik het pakje. De, dit is dus Turkse yoghurt. En dit dan is het de, uh, de, de zijkant. En dan staat er: inhoud 500 gram yoghurt. Zuivelboerderij Jan en Miranda Hogenboom. Danweg Oude Water, Nederland. Ja. Turkse yoghurt uit Nederland. Hij is uh, via ons uh, komen ze naar de Turkse uh, markt is uh, ja bijna is 23 jaar geleden. Dit is het toppunt van Turkije-Nederland. Het komt er tot uiting in dit. Pakje. Ja, zeker, is, uh, die <laughs> zeggen ze, uh, die hoja, is, uh, dat is bij ons dus echt. Uh, het is ja, dikkere dikkere ja. yoghurt is het eigenlijk. Is dikkere yoghurt is een beetje zuurige uh, smaak, gemaakt van echte Nederlandse ja. koeienmelk. Uh, ja, zeker. Belangrijk zeker. bezoek vandaag, Erdogan, in Nederland. Uh, ja, dat zeker. Hè. Dat is echt uh, ja, voor onze premier eigenlijk. Uh, ja. Na de Nederlandse premier komen ze op bezoek. Ja. Voor ons ook dat beetje. Het is spannend. Ook wel een beetje spannend en ook altijd weer goed omdat uh, het, het, ja, om die betrekkingen gaat, de handel ja, met Turkije. Zeker, is vorig jaar ook de deel van 400 jaar betrekken. Die handels eigenlijk tussen ja. Nederland en Turkije. Wij vieren ook uh, wel wat. Ja, dat is gevierd. Hè? 400 jaar betrekkingen en, met... En... De eerste uh, ja. eerst na de Turkije bezoek komen. Dat is ook wel wat uh, belangrijk. Ik zet uh, de yoghurt van Jan en Miranda Hoogenboom... die echte Turkse yoghurt maken, weer even terug in het schapje. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. En daarin hoort u zo dadelijk meer over de raketbeschietingen vanuit Gaza op Israël... op de dag dat Obama de Palestijnen bezoekt. Hoort dat van Corso uh, Monique van Hoogstraten. Niet in februari, maar in mei of juni pas de CITO-toets afnemen. Met dit compromis komen VVD en Partij van de Arbeid vandaag in het debat over de CITO-toets. En hierdoor kunnen middelbare scholen niet langer leerlingen aannemen op basis van hun CITO-scoren. Het advies van de basisschool wordt dan leidend. En dat is belangrijk voor PvdA-Kamerlid Loes Uitma. Nou, ik ga in de wet uh, ook echt opschrijven dat uh, de scholen alleen maar mogen selecteren... op basis van uh, het schooladvies wat ze krijgen van de leerkracht. En we gaan ervoor zorgen dat pas in mei of juni uh, de CITO-toets wordt afgenomen... waardoor scholen de kinderen wel moeten gaan inschrijven... op basis van het schooladvies, van het deskundige advies van de leerkracht. Uh, en uh, uh, de CITO-score pas daarna komt echt als check, als second opinion... om te kijken of kinderen niet te laag zijn ingeschat door hun leerkracht. Sjoerd voorzitter van de VO-raad, de Vereniging van Voortgezet Onderwijs. Het onderwijs dat na het basisonderwijs komt. Meneer Slachter, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dit plan? Dan kijk, ver weg de meeste scholen plaatsen nu al in de leerlingen hè, op basis van het schooladvies. Mm -hmm. uh, Zo'n 80, 85 procent gebeurt dat. Uh, maar in een aantal gevallen heb je toch die tweede toets nodig. Uh, en uh, als die pas ja, in juni uh, plaatsvindt... dan kunnen scholen daar in het kader van een organisatie... een plaatsing, een indeling van klassen niet of nauwelijks meer gebruik van maken. Dan vraag ik me af wat de waarde daarvan is. Maar um, de bedoeling is om het in april of mei af ja, te ronden. Ja, wij hebben gezegd voor 1 mei. Als bij nou, de weide zal... doet voor 1 mei... dan schuiven we al een aardig stukje op. En dat okay. zou voor ons acceptabel zijn. En dan vindt u het ook een goed idee dus, begrijp ik? Ja, kijk, zeker. Hè, want vergeet niet, hè, nogmaals, dat, dat schooladvies is het belangrijkste Dat is leidend. Gebruik in meeste gevallen de scholen. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met een enorme opwaartsdruk. Hè. Ouders zetten basisscholen soms enorm onder druk zetten scholen, voortgezet scholen, onderwijsscholen onder druk... om ja, hun leerling per se op HAVO-VWO geplaatst te krijgen. Dus wij hebben wel een soort uh, criterium nodig om ook te zeggen... jongens, dit is het uh, advies van de basisschool, dit is de juiste plek. Uh, en als we daar niet gebruik wat meer van zouden kunnen maken... ja, zou dat uiteindelijk ook niet in het belang van leerlingen zijn. Ja, maar wacht even, want dat is volgens mij, daar, daar zit een probleem volgens mij. Want mag u uh, kinderen... Weigeren mag een school voortgezet onderwijs weigeren als het kind bijvoorbeeld HAVO-VWO-advies eh, nou, heeft gekregen? Laten we VWO aanhouden. Ja. En vervolgens eh, er uit de CITO-toets komt dat het eh, slechts MAVO aan kan. Wat, wat is dan de praktijk? De praktijk is dan dat in zo'n geval hè, waarin er een uh, oneenigheid is over het advies van de basisschool en de CITO-toets, de school in meeste gevallen vaart op de CITO-toets. En dat heeft. Uh, niet te maken met dat uh, wij die uh, dat schooladvies niet vertrouwen. Maar het mm. heeft wel te maken met ook, ja, nogmaals, een grote druk van ouders, vergeet ja. dat we weer een paar jaar. Ja, maar jaar u mag tijd. dus nu niet meer selecteren op basis van die cytoscoren. Nee, als dat gebeurt, uh, verwacht ik dat dat niet in het belang van leerlingen zal zijn. Nogmaals, we hebben in nog geen tien jaar tijd bijna een omdraaiing gehad van die 60-40. Vroeger ging 60% naar het VMBO. Uh, nu is dat ongeveer nog 45%. Uh, dat betekent natuurlijk niet dat al die kinderen heel veel uh, intelligenter zijn geworden. Maar dat betekent wel natuurlijk dat scholen, voortgezet onderwijsscholen ook steeds weer hun best moeten doen om ervoor te zorgen dat die kinderen uiteindelijk succesvol hun schoolloopbaan aflopen en niet terugstromen of niet. Uh, nee. Uitvallen. En nee. dat is voor heel veel scholen wel een stevige opgave. Ja, precies. Meneer slachter, maar die druk uh, wordt dan toch nu uh, uh, anders. Maar blijft toch? Want nu komt die citu-toets later. Nou krijg je de druk van dat ouders zeggen, ik zie wel, mijn kind kan het best wel. Ja, nee, maar als uh, die toets voor 1 mei bekend is. Ja, maar zodat... dan wordt die dus niet. Het wordt mei of juni. En dat vindt u dus te laat. Ja, als er 1 mei, gezegd, als het pas in juni is, dan wordt het te laat. Dan kunnen scholen daar niet of nauwelijks mee. Uh... Meer gebruik van maken, dan verlies je dus één. De waarde van stel dat een kind wel een extra kans verdient. Zegt u dan krijgt, van doe hem dan maar niet als het zo laat moet? Ja, als het rond de juni is en scholen kunnen daar niet meer uh, op uh, anticiperen, dan vraag ik me af wat de waarde van de toets wordt. Oké. Okay. Nou, ik kan het ook wel eens schetsen, wat de waarde van de toets wordt. Het is namelijk dat de inspectie hiervan smult, kan ik me voorstellen. Want er komt een landelijk meetmoment. Kwaliteit van scholen in het basisonderwijs kan op deze manier door de inspectie ook veel beter getoetst worden. Ja, Vreest dat, u dat of, of is dat iets wat u juist toejuicht? Nou, kijk, een uh, uniforme toets die door alle leerlingen afgenomen wordt... heeft als voordeel dat je uh, zowel als ouder, hè, maar ook als school... weet waar jouw kind precies staat in dat gemiddelde. Ja. Dat is natuurlijk waardevol, maar dat is alleen maar waardevol... als je daar als school, als docent, vervolgens je les op aanpast. Kijk, als je dat alleen maar gebruikt, zoals in Nederland, als een selectie... Instrument En dan ook moet u nog bedenken, doen we dat op 12-jarige leeftijd, dan is dat niet in het belang van leerlingen. Goed. En daarin is Nederland ook redelijk uniek. Uh, wij hebben een heel goed systeem, uh, we hebben ook een heel goed plaatsingssysteem. Maar een selectie op 12-jarige leeftijd die zulke grote gevolgen heeft voor leerlingen, dat is niet goed. Duidelijk. Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad. Dank. Graag gedaan. Er informatie bij de AWB John Bakker, met een probleem in de Koentunnel. Ja, niet alleen in de Koentunnel. We hebben inmiddels bijna 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. Oh, een, stuk, ja, een stuk meer dan gebruikelijk om deze tijd. Maar goed, het komt vooral door wat aanrijdingen. En een kapotte vrachtwagen Die staat inderdaad voor de Koentunnel op de A10... tussen knooppunt de Nieuwe Meer en de Koentunnel. 9 kilometer file. Die vrachtwagen blokkeert daar de rechter rijstrook. Ongelukken op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt dorp op de A7 richting Zaandam, bij knooppunt Zaandam. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag... is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Oude Rijn. En ook een aanrijding op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... bij Delft-Zuid. In alle gevallen is de rechterrijstrook afgesloten. En dan nog kapotte verkeerslichten op de A32... vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. Voor de aansluiting met de N31 zorgt dat voor 5 kilometer file. Je hoort het al, hè?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 going through waste for En naar vijf voor half negen is het. Vanuit de Gazastrook zijn vanochtend raketten afgeschoten op Israël. President Obama brengt juist vandaag een bezoek aan de Palestijnse gebieden. Weliswaar niet aan de Gazastrook, want hij spreekt met president Abbas op de westelijke Jordaanhoever. Maar toch, kort president Monique van Hoogstraten in Ramallah. Monique, nog even, wat is er eerder vanochtend gebeurd? Ja, rond de uur of zeven vanochtend uh, hier ging in het zuiden van Israël, in uh, Sederom. Uh, ineens de sirenes af, code rood. Uh, de meeste mensen uh, dachten dat het, uh, dat het een uh, vals alarm was, want ze zijn het helemaal niet meer zo gewend, uh, raketten vanuit Gaza. Het is al een tijd uh, uh, stil, sinds het staakt het vuren eigenlijk uh, in november op één uitzondering na. Uh, maar dat bleek dus geen vals alarm te zijn. En er zijn twee raketten neergekomen in sederot, in een achtertuin van een huis en in een open veld. Dus niemand uh, gewond geraakt. Maar dat heeft natuurlijk wel uh, schrik gebracht. Obama bezoekt vandaag Ramallah. We hebben er al uitgebreid aandacht aan besteed, Monique. heeft daar een ontmoeting met president Abbas. Wat zijn de verwachtingen? Zeker na dit incident? Ik weet niet of dit incident een grote rol gaat spelen. Ik denk wel dat president Abbas hier heel erg boos over is. Kijk, Abbas... Ik denk dat Abbas... Is een wat uitzonderlijke man in deze verhoudingen hier. Hij... Er is nog steeds iemand gel die gelooft in gesprek uh, in, in, uh, in de rol, en in de rol van die Amerika daarbij uh, te spelen heeft als het gaat om het vredesproces. Uh, daar staat hij uh, vrij geïsoleerd uh, in. Hij zal, uh, hij zal uh, Obama ongetwijfeld vragen uh, een bouwstop voor de nederzettingen, zoals hij de hele tijd al eist voordat er met Israël gepraat zal worden. Hij zal een aantal andere eisen stellen. Um, maar vergeet aan de andere kant niet dat uh, Abbas een vrij zwakke positie heeft. Hij um, is weliswaar de president van alle Palestijnen, maar spreekt niet namens alle Palestijnen. Uh, niet alleen omdat hij hier op de westelijke over een vrij zwakke positie heeft, maar ook uh, omdat hij in Gaza, waar die raketten vandaag uh, vandaan gekomen zijn, uh, helemaal niet uh, erkend wordt. Nee, nou, de Palestijnen hebben er niet veel verduzing in. Hij hoorde wel een reportage van jou. Uh, gewone Palestijnen zien het niet zo zitten. De komst van Obama verwachtte er niet veel van. Hoe is het met Obama? Spreekt hij behalve Abbas ook nog andere Palestijnen? Nou, hij gaat na dit uh, bezoek aan Abbas heel even naar een uh, jongerencentrum uh, hier uh, in Ramallah. Uh, daar zal hij uh, wat kinderen uh, ontmoeten. Overigens is dit jongerencentrum uitgekozen omdat, de, uh, omdat een vriend uit zijn studietijd, uit de studietijd van Obama, een Palestijnse vriend uit, uh, uit Ramallah, betrokken is uh, bij dit centrum. Goed, dat wordt een, uh, een kort bezoek, uh, neem ik aan. Daarna vliegt hij weer weg. Hij komt met een helikopter. Uh, hij zal dus niet... Uh, uh, de muur zien, uh, niet de checkpoints. Maar hij kan vanuit die helikopter dan weer wel uh, de nederzettingen uh, zien. Dus hij krijgt uh, toch iets, misschien iets te zien van het gewone leven hier. Oké, okay, Monique moet het ook nog heel even kort hebben over de vriendschap <coughs> tussen Obama en Netanjahu. Hebben we er net een klein beetje uh, uh, van laten horen aan de luisteraars. Wat waren ze aardig voor elkaar? Ze waren heel erg aardig uh, voor elkaar. Uh, iemand schreef zelfs: uh, uh, hoe moeten we nu nog de Messias ontvangen nadat we Obama op deze manier <lacht> hebben ontvangen? Nee, het waren liefdesbetuigingen, kan je wel bijna zeggen. Uh, Obama noemde uh, Netanyahu ook uh, meerdere malen Bibi bij zijn voornaam. Hij maakte grapjes over zijn knappe zonen. En uh, ja, Obama nam wel heel erg een leidende rol hoor, in, in, in die hele ontspannen verhouding. Hij deed zijn jasje uit. En even later wel, ja, deed Netanyahu ook zijn jasje uit, uh, heel informeel allemaal, kameraadschappelijk. Nou goed, uh, dat, dat, dat, dat heeft in ieder geval zijn werk denk ik wel gedaan, want veel Israëliërs uh, zijn nogal kritisch uh, op Obama. hebben het gevoel dat hij zijn hart niet echt op de goede plaats zit als het over Israël gaat. Hij heeft gisteren in ieder geval uh, proberen te laten zien dat dat wel degelijk uh, op een hele goede plek zit. Oké. Okay. Monique van Hoogstraten in Ramallah. Dankjewel, Monique. En wij zijn hier deze dagen heel erg aardig voor de Turkse premier Erdogan. Hij is op bezoek. Daarover praten met oud europarlementariër parlementariër Joost Lagendijk. Hij woont in Turkije. Ik zie, ik zie wat jij nu ziet en het is rood. Mm. Toch? Of nee? Jawel, die auto voor ons is toch rood? Slecht zicht. Daar komen nog wel eens ongelukken van.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 Half negen geweest. Door wat negens is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Zo is dat. Steeds meer jongvolwassenen hebben melanoom, de agressiefste vorm van huidkanker. Elk jaar gaan zo'n 800 Nederlanders dood door de ziekte, die vaak ontstaat na verbranding door de zon. Het aantal melanoompatiënten steeg de afgelopen tien jaar met 50 procent. De Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis denkt dat het aantal de komende jaren in hetzelfde tempo blijft stijgen. Vrouwen rijden een stuk harder in de auto dan mannen. Ze krijgen dus ook vaker een bekeuring en ook rijden ze vaker door rood. Blijkt allemaal uit een onderzoek van leasemaatschappij Atlon Carly's Lease, onder ruim 120.000 leaseauto's. Vrouwen krijgen per gereden kilometer 30% meer boetes dan mannen. Wel trappen mannen als ze te hard rijden het gaspedaal dieper in dan vrouwelijke automobilisten. En minder verrassend onderzoeksresultaat, automobilisten in een Porsche, Audi of BMW krijgen de meeste bekeuringen voor te hard rijden. Vanuit Gaza zijn vanochtend raketten afgeschoten op Israël. Gebeurde juist op het moment dat president Obama een driedaags bezoek brengt aan de regio. Volgens de politie sloegen er twee raketten in bij de grensplaats Nerot. Over schade of gewonden is nog niets bekend. Vandaag is Obama op bezoek in de Palestijnse gebieden. Hij spreekt er met president Abbas op de westelijke Jordaanover. VVD en Partij van de Arbeid willen een minder belangrijke rol voor de CITO-toets. Het advies van de basisschool moet in de toekomst weer leidend worden. Daarover zijn ze het na lang overleg eens geworden. De CITO-toets wordt de enige verplichte eindtoets voor het hele basisonderwijs. Maar die zal later worden afgenomen dan nu. Niet meer in februari, maar pas in mei of in juni. En de Australische premier Gillard heeft haar excuses aangeboden aan slachtoffers van gedwongen adoptie. Tussen 1950 en 1982 moesten naar schatting 150.000 alleenstaande moeders hun kind na de bevalling afstaan. De overheid vond dat de kinderen beter konden worden opgevoed door mensen die getrouwd waren. En moeders die later op zoek gingen, die werden tegengewerkt. Gillard noemde de adopties oneerlijk, niet ethisch en in veel gevallen illegaal. Dat zijn de hoofdpunten. Het Weerbericht van Weerplaza.nl Vanochtend vallen bij name in de noordelijke helft van het land een aantal sneeuwbuien. In het zuiden is het overwegend droog. In de loop van de dag zullen de buien in het noorden minder worden, maar nog steeds kan een enkele sneeuwbui vallen in het noordoosten van het land. Voor de rest zijn er zonnige perioden en er staat niet al te veel wind. De wind is eerst veranderlijk van richting, later wordt hij noordelijk en is zwak of matig, kracht 2 of 3. Het wordt vanmiddag zo'n 4 tot 6 graden. De komende dagen steekt er een koude, schrale oostenwind op. En daarbij hebben we morgen nog redelijk wat zon en is het overwegend droog. Maar zaterdag is er veel bewolking en kan in het zuiden wat lichte sneeuw vallen. De temperatuur komt dan nog amper boven het vriespunt uit. En in combinatie met die stevige oostenwind voelt het ronduit zeer koud aan. Vanaf zondag staat er weer minder wind, komt er meer ruimte voor de zon... en gaat heel langzaam de temperatuur weer wat omhoog. Ja, er nou waren er opeens wat aanrijdingen, Sjongbak. Hoe is het nu op de weg? Ja, het gaat ietsje beter. We hebben nu nog 180 kilometer. Een kwartiertje geleden was dat uh, 200. Maar inderdaad wat aanrijdingen. En een autobrand op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt Batoverdorp. Die zorgt voor 4 kilometer file. De is daar dicht. Na een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaandam bij Zaandijk nog 7 kilometer. De rijstroken daar zijn weer vrij. Ook een aanrijding op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Knoop het Oude Rijn. Daar staat 10 kilometer file. De rechter rijstrook is daar dicht. Toch een ongeluk op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft Zuid nog 7 kilometer. En er is net een ongeluk gebeurd op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Knoop het Vaanplein. Er staat nu 2 kilometer file. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En dan nog de kapotte verkeerslichten op de A32 vanuit Heerenveen naar Leeuwarden.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 We zijn dus een soort extra medewerker van Groothandel Wessel. We vullen geen vakken, maar we zorgen er wel voor... dat uw medewerkers ook na hun pensioen groot kunnen blijven inkopen. We hopen spoedig iets van u te horen. Bel even Apeldoorn of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl. zakelijk Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het leger houdt grote, een grote oefening midden in uh, dorpen in Twente. Daar hoort u uh, komende ochtend meer over. En Turkse ondernemers hopen dat het bezoek van Erdogan goed is voor de handel. Maar dat bezoek van de Turkse premier is ook beladen door de zaak Yunus. Kwestie over dat jongetje van Turkse afkomst dat is ondergebracht bij lesbische pleegouders. In Turkije en Nederland is daar beroering over ontstaan. Overigens in Nederland wat meer dan in Turkije. We gaan erover praten met Joost Lagendijk. Vroeger Europarlementariër voor GroenLinks en woont tegenwoordig in Turkije... werkte als columnist voor twee Turkse kranten. Meneer Lagendijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is, is het in Turkije wat rustiger geworden rond Yunus? Het is in Turkije iets rustiger geworden. Het was met name één tv-zender die dit hele, die hele zaak aangeswingeld heeft. Ja. Maar goed, je ziet op, op Twitter en op Facebook toch nog wel een hoop mensen... die hoge verwachtingen hebben van het bezoek van Erdogan... en wat hij daar eventueel zou kunnen doen. Dus het is niet weg. En zou hij het erover gaan hebben, denkt u? Ja, ik, ik denk dat de, uh, die zaak zeker aan de orde zal komen. Ik weet alleen niet wie uh, erover zal beginnen. Rutte heeft geloof ik in de Kamer al toegezegd dat hij het in ieder geval... ...te sprake zal brengen. Dus ik ben benieuwd of hij de eerste is of dat Erdogan erover begint. Hmm. En even die tv-zender, is die gelieerd aan Erdogan of de partij van Erdogan? Niet gelieerd aan de partij van Erdogan, maar de, ik dacht de schoonzoon van Erdogan is daar... ...zit er in de directie of wat okay. dan ook. Ja, uh, ja ik, zou, ik zou een beetje voorzichtig zijn om daarmee gelijk de link te leggen... ...dat Erdogan hem dat gevraagd heeft om te doen. Want het verbazingwekkend is eigenlijk dat de premier, de Turkse premier zichzelf... Uh, daar nog nooit heeft over uitgesproken tot nu toe... wat redelijk uitzonderlijk is voor hem. Hoe verklaart u dat? Ik weet het niet. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Hij heeft in het verleden in vergelijkbare kwesties... Uh, niet, uh, niet geschroomd om uh, een heldere mening te ventileren... waar hij vaak later weer op terug moest komen. Mm -hmm. Nu heeft hij ervoor gekozen om, denk ik, te wachten totdat hij in Nederland het hele verhaal hoort. En dat lijkt me eerlijk gezegd een betere strategie. Ja, maar goed, hij heeft bijvoorbeeld uh, in, wat is het, 2008, tijdens een bezoek in Duitsland al gezegd... de assimilatie van Turken aan de Europese cultuur een is een schending van mensenrechten. Dus hij heeft daar wel een duidelijke me mening over. Hij heeft een duidelijke mening over assimilatie uh, versus integratie. Uh -huh. En dat loopt in dit debat ook een beetje door elkaar. Uh, integreren, gewoon dat je als, normaal, uh, als Turk de taal moet leren in het land waar je woont... dat je gewoon je aan de regels en wetten moet houden, daar is hij voor assimilatie, Dus dat Turken hun culturele wortels en identiteit moeten opgeven, daar is hij tegen. En daar draait dit debat eigenlijk om, om assimilatie, niet om integratie. Ja, en komt dat allemaal nog voort uit die eeuwenoude gedachte dat uh, eenmaal een Turk altijd een Turk... als je Turkse oorsprong hebt, dat je toch altijd heel nauw met het vaderland verbonden blijft? Ja, daar heeft het zeker mee te maken. Uh, en het heeft te maken met de, de diepgewortelde angst bij veel Turken dat uiteindelijk... Uh, Duitsland en Nederland, hè, Europese landen, er toch op uit zijn om uh, op de lange duur Turken te assimileren. Hè, dus geheel van hun cultuur te vervreemden. En dat is ook niet zo raar, want er zijn ook Nederlandse politici die daarvoor zijn. Onder het motto hè, uh, aanpassen of oprotten. Dus dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen, maar dat wordt in mijn ogen totaal uitvergroot in deze pleegzorgkwestie. Uh, omdat er gesuggereerd wordt dat uh, die hele kwestie Yunus een voorbeeld is van bewuste assimilatie wat volgens mij gewoon onzin is. Hm. Hoe denken de Turken in het algemeen eigenlijk over Nederland? Nou, redelijk positief, uh, moet ik zeggen. Uh, ik denk dat uh, die viering vorig jaar, hè, 400 jaar diplomatieke betrekkingen... Uh, tussen Nederland en Turkije, die heeft heel veel goed gedaan. Het bezoek van de koningin, uh, grote tentoonstellingen. Ik merk dat veel mensen dat toch waarderen en er ook vanaf weten... en, uh, en op prijs stellen dat Nederland en Nederland altijd... Nederlands uh, Nederlandse kabinet daar zoveel tijd en energie in gestoken heeft. Dus in zijn algemeenheid is dat beeld uh, positief. Ja, en Nederland is natuurlijk een, een goed bruggenhoofd... als je flink handel wil drijven met Europa. En dat wil Turkije. Dat wil Turkije. En uh, andersom, dat wil Nederland ook... Dat wil Nederland Europa. Misschien nog wel meer. Ja. Ja. Heel graag zelfs Ik deze eerlijk, tijd. Ja. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat, de, dat, dat Nederland er meer profijt van heeft... Uh, qua investeringen in Turkije. Ik zie je dat in ieder geval... dan Turkse bedrijven die in Nederland investeren. En ja, het gaat ook goed met Turkije, hè? met de Turkse economie. Het gaat heel goed met de Turkse economie. Ja. Uh, weliswaar zijn de supergroeicijfers van 8% per jaar ja. teruggegaan naar 3 à 4%. Maar dat is natuurlijk voor Europese begrippen nog... Dat is aardig, handig. ja, best ja. wel. Ja, ja. ja. um, wat zou Nederland um, in Turkije kunnen, kunnen vinden aan um, economisch um, product succes? Nou ja, je ziet dat een de, de, de de de de de de deel van de grote investeerders hier in Turkije uit Nederland zijn uh, banken, verzekeringsmaatschappijen omdat natuurlijk hier als gevolg van die economische groei ja, een middenklasse aan het ontstaan is, Die eh, ook een hypotheek wil eh, op een nieuw huis en ook zich wil verzekeren. En ook spaargeld heeft wat eh, belegd moet worden. Nou, dus je ziet dat met name die sector heel erg actief is. Daarnaast zijn eh, een enorm groot aantal kleinere bedrijven van biotechnologie, landbouw, eh, in de kunstsector, zijn allemaal actief hier. Ja. Hoe belangrijk in dat kader is het dan, uh, nou ja goed, hoe belangrijk is het sowieso natuurlijk dat het rustig wordt op het Koerdische front. Want Turkije, heel Turkije zit natuurlijk vandaag te wachten op die verklaring van Ötjalan. Ja, er is in, uh, ik ben het helemaal met u eens. Er is natuurlijk terecht veel aandacht voor de bezoek van Erdogan aan Nederland en die kwestie Younes, Maar eigenlijk het grote nieuws van vandaag, tenminste dat verwacht iedereen, is de aankondiging uh, van uh, Ötjalan, de voormalige leider van de, van de PKK die nu in gevangen gevang zit, dat de wapens moeten worden neergelegd en dat PKK-strijders uh, Turkije zullen verlaten. Dat is echt groot nieuws en een doorbraak in Turkije. En ook veel groter dan uh, het Junus-verhaal, kan ik mij zo voorstellen, in de, in de kranten in Turkije. Ja, daar is, daar is voor die toespraak en voor wat dat betekent is heel veel aandacht. Hè. De verwachting is, die toespraak wordt... Hij kan het natuurlijk niet zelf doen, want hij zit in het gevangen... maar een, een bekend uh, Koerdisch parlementslid gaat dat doen... Uh -huh. dat daar misschien wel 3 miljoen Koerden bij zullen zijn... Uh, die, die eigenlijk staat nou te springen om die boodschap, die zij, ook, hopen zij, uh, vrede zal brengen in dat deel van Turkije. Goed. Joost Lagendijk, dank dat hij ons even dank. wilde bijpraten vanuit uh, Turkije. En uh, na negenen uiteraard meer over uh, die toespraak die zal komen over uh, de PKK. We gaan naar Twente, want er is de komende tien dagen een grote militaire oefening. Nou gebeurt dat natuurlijk wel vaker in Nederland, dat oefenen door militairen. Maar het bijzondere aan deze is dat de militairen ook gewoon de dorpen en de steden ingaan. Want in Twente zitten rebellen en die moeten worden opgespoord en uitgeschakeld. Gisteren begon die operatie Cerberus Guard, Cerberus Guard moet ik zeggen, in Enschede... bij het voormalig vliegveld Twente. Ik liek geschoten op het vliegveld Twente... De militairen liggen in de sloot, wisselen commando's uit. Echt de vlak dichtmaken! De eerste helikopters zijn zojuist geland. Onder beveiliging van de Apaches die nog steeds rondcirkelen. De eerste militairen zijn uitgestegen. En die zijn nu bezig met de rebellen die het vliegveld in bezit hebben. Te verdrijven van het vliegveld. op, op, meester! De operatie Cerberus Cart is in volle gang. En van alles. Nou, wij zijn op dit moment bezig het vliegveld te veroveren. Het voormalig vliegveld van de vliegbasis Twente. En dat gebruiken wij om een basis op te bouwen om vandaaruit in de regio te gaan stabiliseren. En nu heeft uh, je helikopters. Je de mannen lopen, helikopters, ja. mannen uh, rennen rond. En dat doen ze om gewoon de hele basis veilig te stellen. Kastreurs is uh, de commandant. Um, en en leidinggever, neem ik aan, over allemaal wat hier gebeurt. Hoeveel mensen zijn hier bezig de, deze weken? Deze week gaan we met 1100 man deze actie uitvoeren. Vandaag brengen we 400 tot 500 mensen naar deze basis toe, die beveiligen. We. En vanaf morgen brengen we onze voertuigen deze kant op, jeeps, vrachtwagens. En dan zijn we hier in totaal met 1100 man. En vandaaruit gaan we de regio Twente in. De vijand verjagen. De vijand verjagen, maar vooral eh, het lokale bestuur helpen. Net zoals we dat op missies doen. Dat voor ons betekent dat nu praten met burgemeesters, bij bedrijven langsgaan en patrouilleren door de dorpen en, eh, en steden van, van het Twentse Land. Want dat is bijzonder aan deze oefening. Het blijft niet beperkt hier tot het voormalig vliegveld. Jullie gaan echt ook de dorpen en steden in. Jullie ja. zijn zichtbaar. Wij zijn zeer zichtbaar. En dat zoeken we ook op. Maar als je een goed beeld van je omgeving wil krijgen... moet je praten met de mensen in de straat. En dat gaan mijn mannen doen. En in de praktijk blijkt ook... het is niet op die open heide altijd. Het is vaak in burgergebied. Alle missies zijn altijd in burgergebied. En niet op een oefenderij. En wat is nou het doel van deze specifieke oefening? Ik bedoel, is dit met het oog op iets wat komen gaat? Dat weten we nooit. Vanaf juni zijn wij de eenheid die overal ter wereld ingezet kan worden. En dan willen we alles wat op ons pad kan komen geoefend hebben. En dat doen we hier vandaag. Romeo, ga voorwaarts 5-2-2. Aggressief te run. Aggressief handelen. Roger. Dat is begrepen. Verslaggever Menno Rebeier was bij Severus Guard. Over. Het is uh, kwart voor negen. We gaan naar de verkeersinformatie. John Bakker met uh, botsen en branden, hè, geloof ik, op de ja, weg op dit moment. Is, uh, ja, het is inderdaad een, een rare ochtendspits. Uh, ruim 200 kilometer file. Uh, ongeluk, ja, inderdaad. En een autobrand op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt Bad Overdorp, 12 kilometer file. De ook is daar dicht. Er stond een kapotte vrachtwagen bij de Koentunnel. Dat zorgt nu nog steeds voor een lange file tussen Knoop het Amstel en de Koentunnel. 13 kilometer op de ring van Amsterdam. Inmiddels zijn wel de rijstroken daar weer vrij. Ook veel vertraging na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag... bij Knoop het Oude Rijn, 12 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. En kapotte verkeerslichten op de kruising van de A32 en de N31... zorgen voor vertraging op de A32... Vanuit Herenveen naar Leeuwarden voor de aansluiting met de N31, 6 kilometer. Klinkt heel internationaal, maar komt gewoon uit Nederland. Het is een trio Zazie en ze zingen All You Need is Love. Het NOS Radio 1-journaal. We just keep moving on. Mijn Remmers, dat doe jij ook. Nu bij een importeur van Turkse producten. In Turkije gaat het goed met de economie, hoorden we net van Joost Lagendijk. Um, wat merken ze daarvan? Nou, Ismail Ugutsch, die laat mij eventjes uh, zijn bedrijf zien. Het is een, ongeveer een half voetbalveld aan Turkse producten. We staan nu in de koelcel. En nou, wat je, waar je het vooral aan merkt, zegt hij net tegen mij, is dat je het ziet aan het assortiment, hè? ja. Bijvoorbeeld de eh, Turkse worst, eh, gewoon knoflookworst. De wie ligt hier? Ja. Ja. Uh, die, uh... Ja, ja wordt dus produceren in Nederland, in Wouden. Ja, uh, van de Seren Worst. Dus dit komt uit Wouden, Nederland. Ja, Turkse Duetwoud, worst. Turkse worst. En uh, ja, Turkse eigenaar van de fabriek. Maar we lopen net langs de soep bijvoorbeeld. Ook heel apart. Daar heb je. Uh, dat is turkse soep. Het is linzensoep, van, maar hij ja. is van knor. Dat is Unilever. Ja, van Unilever. Maar is dat nou in Nederland gemaakt of in Turkije? Nee, in Turkije geproduceerd uh, en uh, we brengen ze naar uh, Nederland eigenlijk die uh, producten. Nou, als je het nou hebt over handelsbetrekkingen 400 jaar tussen Turkije en Nederland, dan komt dat tot uiting dus in een pakje knorsoep, linzensoep met inderdaad een turkse opdruk. Ja, ja hier staat hij. Ja, linzensoep, bruidssoep, onder de ja, knormerk, uh, ja, van Unilever. Ja, zo uh, simpel. Ja, Serhat ja. hier in Velp. Serhat Impex levert aan uh, supermarkten in Nederland, de grote supermarkten... maar ook de kleinere buurtsupers, de Turkse winkels. Eigenlijk door heel Nederland. Heel Nederland is uh, waar de Turken leven in uh, Nederland. Uh, wij brengen ze uh, alle steden, uh, ja, onze de Turkse producten. Ja, ja. Ja, want het blijkt ook dat de afgelopen het handelsvolume tussen beide landen, Nederland en Turkije, is verdriedubbeld de afgelopen tien jaar. Um, wat vindt u nou belangrijk? Vandaag bezoek premier Erdogan aan premier Rutte. Wat, waar moeten ze het nou over hebben? Wat vindt u nou belangrijk? Ja, economie. Ja, economie natuurlijk. Ik kijk ze. En dan wij daardoor wij kennen bij elkaar de nog uh, betere. En uh, ja, vorig jaar Nederland is uh, de enige Beste landen uh, in Turkije die investeert. Ja. Bijvoorbeeld de laatste ja, 5, 6 jaar, vijf, zes jaar, de ING-bank en uh, weet ik veel. Ja, ja. werkt ze uh, in Turkije. Ja, eigenlijk ja, is Turkije is... ook een belangrijke brug tussen Europa. En het Midden-Oosten, Ja, zeker. Azië. Met de Aziatische cultuur en de Islamische cultuur. Zou je op die manier misschien ook veel meer bijvoorbeeld technische know-how... over en weer moeten uitwisselen? Ja, nog steeds. Wij hebben wat uh, nodig natuurlijk. Daarvoor is Nederland uh, ja, echt uh, een van de, weet ik veel, de vijfde landen op de wereld. En Nederland is handelsland op de wereld. Dus uh, ja, we moeten nog meer die werken. En wat Nederlandse producten naar Aziatische Azeaanse kant uh, brengen... Ja. Bijvoorbeeld via de eh, ja, Turkse eh, mensen, zeg maar, of Turkse ondernemers. We wandelen hier tussen de stellingen door... Uh, buiten staat alweer een vrachtwagen die geladen moet worden. Wat zijn nou nog meer producten die jullie heel veel hierheen halen? Wat echt hard loopt. Wat echt. Ja, echt, uh, wat, ja we hebben alles. Olijven hier. Uh, Olijven en de kaas. En, ja, maar de kaas is. Uh, produceren in uh, EU-landen. Bijvoorbeeld Denemarken en uh, Duitsland. Want 40% ja. van de producten die wij hier nu zien. Ja, het is. Het, het, het echt is het rijst. Ik uh, bedoel, het, is, uit, het de, staat tot ja. aan. Het dak opgestapeld. Ja. Er komt 40% vanuit Turkije. 40% komt uit de Turkije, de rest in EU-landen uh, wat die onder Turkse uh, merk. Uh. En wat ik nou zo grappig vond, ik, ik zag vanmorgen ...waar we bij een ander bedrijf, een bouwbedrijf, en die hadden een, uh, een een, een, een foto hangen van Beatrix en Atatürk. Ja. En bij u op kantoor hangt dezelfde. Dat klopt. Dus, uh, ja, wat, uh... Dat is niet voor niks. Nee. Uh, ja, die Beatrix ook, die, zeg maar, noemen ze voor Atatürk is papa. Ja. Zeg maar voor Beatrix is ze mama. Uh, ja. Ja, dat ja. is uh, voor ons. Is, uh... Binnenkort een nieuw portret met Willem-Alexander erop dan. En dan uh, misschien Thaïe Berdoan, waarom niet? Uh, <laughs> ja. Wij nemen afscheid in een heerlijke geurende bedrijfshal... Hier in Velp, waar je een beetje tussen Nederland en Turkije doorwandelt. Het NOS-radio en journaal Media Overzicht. In de internationale media veel aandacht voor de raketten... die vanochtend zijn afgeschoten op Israël? Arabische nieuwszender Al Jazeera meldt dat die raketten... weinig schade hebben aangericht. Hoorde u ook al van onze correspondent Monique van Hoogstraat. Volgens de Israëlische krant hr zal Israël waarschijnlijk niet reageren. Op de website van hr is ook een live-vlog trouwens... over het bezoek van de Amerikaanse president Obama aan Israël. Gemeenten zijn nog lang niet klaar voor de overname van jeugdzorg... zegt de voorzitter van Jeugdzorg Nederland in de Volkskrant. SP-Kamerlid Renske Leijten sluit zich op Twitter aan... bij die stelling van jeugdzorg... Nederland. Vanmiddag debat jeugdzorg naar gemeenten. Geen brokken met kinderen. Uitstellen die hap, al dus ze lijkt. Amsterdamse zender AT5 meldt dat er opnieuw drie politiemedewerkers op non-actief zijn gezet. Reden daarvoor is niet bekendgemaakt. Alleen al in 2013 zijn er nu negen politiemensen naar huis gestuurd. De politie zegt dat het aantal dit jaar meer is dan normaal... maar dat er geen sprake is van een schoonmaakactie. De Nationale Politiebond zegt nog niet door de Amsterdamse agenten te zijn benaderd. De Russische nieuwszender Russia Today meldt de Cypriotische minister van Financiën... Moskou niet zal verlaten voordat er een akkoord is. En op dit moment is er nog geen overeenkomst bereikt. Cyprus heeft Rusland gevraagd een lening te verlenen. Maar hij wil nu ook op meer gebieden samenwerken. De Russische premier Medvedev zegt dat de EU met een oplossing moet komen... waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Op de website van De Standaard staat dat kindermoordenaar Kim de Gelder... de Belgische samenleving al 250.000 euro heeft gekost. Dat zijn alleen al de gerechtskosten. Daarnaast is natuurlijk veel geld uitgegeven aan onderzoeken, reconstructies en juristen. Nou, bovendien kosten gedetineerden in de gevangenis 200 euro per dag aan de maatschappij. Openbaar aanklager verwacht dan ook dat het totale bedrag in de miljoenen zal lopen. Na 9 uur heeft u van ons te goed meer reacties op de situ toetsplannen van de meerderheid in de Tweede Kamer. De basisscholen bijvoorbeeld, hoort u zo dadelijk. En we zijn ook bij Brinks in Best. Het filiaal van de Geldtransporteur is vanochtend met veel geweld overvallen. Hoorde u eerder deze uitzending meer daarover. Dus zo dadelijk, na 9 uur, blijft u luisteren.